Wij gaan verder. Wij staan op de pagina. Jood zijn. 17. De linker kolom. De regel 6. Het doet absoluut niet hoe snel wij gaan met onze teksten. Yeah, ja, soms gaan we sneller, soms minder. Sommige teksten zijn een beetje... Ja, weet ik niet, lastig of niet lastig. Ik voel wel dat we moeten meer erover hebben. Ja, er meer, meer commentaar geven. Een andere keer is het is, is minder. Zes. En bovendien, we gaan meer precisiewerk werk doen. Ja, yes? we hadden zo'n bulk tot nu toe. Een beetje meer precies werk. Meer werken met elk woordje, met elke accent, met alles is belangrijk. Zes. En dat is ook niet, niet, niet zo'n de wet van persen. Met, meten als we al flink gevorderd zijn daarin met het lezen, ja, met het werken. Dan gaan we weer toenemen, voor meer doen. Dus het niet, maar het hoeft niet per se eh, plaagpagina's te maken. Zes. We zijn, om, we zijn omro. NAVAC. Kola. We amar, Maar. איידן, זהיפן וכו'לה, בחול יומה ויומה, אז הידת בח מיומן אחד כדמאין, אלו הווק דגדלות שבנוקה, שהנוקה מקבלת נכן בסוד מה כנל. Nikra, Jomen, of Jomen, Kadmain. Na, na we hakatuv, soda, tim, hakatu, na lajamim, rishonim, we gomer. nog, feder. Zes. We ze amro. En dat is wat hij zegt. Hij zegt, onze zegt, na vaak, Kola, er viel een stem uh, uit, uit in het Nederlands wordt dit anders bedoeld, maar hier kwam, kwam een stem uit. We maar en zei maar Aiden, wat zal ik over jou getuigen? Zeven, over de mal goed. we goeden. Bechol Yoma, we Yoma, elke dag. Als hij dat bach, zal ik over jou getuigenis, getuigen. Bechol Yoma, meyomen ach, kadmaien van de vroegere dagen. Wat betekent dat van vroegere dagen? Hij gaat ons een beetje, hij zegt, Eilu Havak acht, Eilu Havak de gadloed, dat is de wak van godslut, is de, de, de, de zes, uit eenden. Dat is de wak van de de zes tinden van de Gadlut dus de godslut alf. Waarbij zij ontvangt alleen maar de de nukwa, ontvangt alleen maar de uh, nisama, het licht nisama. Dus wanneer nog een keer, wanneer de Malchut opsteigt naar Jisut, op de plaats van Jisut, dan ontvangt zij de Neshama. De eigenlijk, waarom Jisut is al bina okay. uh, En dat zegt hij dan: Dus, Shehanukwa mekabelet dat de Nukwa ontvangt, negen, basodma. In het geheim van ma kanalen zoals boven gezegd werd. Hanikra Yomin Kadmain Dat heet, de plaats dus de, waar, waar zij staat nu, dat heet Yomin Kadmain de vroegere dagen. Hij gaat ons uitleggen wat betekent die vroegere dagen. Dus die mal goed nu staat, uh, of de noekwa staat nu op de plaats van Jissel. Hij zegt, we En dat is het geheimte oh, in wat geschreven staat. Of van het vers. Ki Sha'el na Le'Yamim Rishonim staat in de Torah. Want vraag nou alsjeblieft na, is alsjeblieft. Vraag nou alsjeblieft naar de eerste dagen. Daar staat in de Torah. Heb je wel eens gehoord dat. De dat, de, dat de schepper zelf daalt af naar een volk en neemt een volk uit een volk uit neemt een volk uit een andere volk uit haalt hem net zoals het bij, in Egypte was het dat de schepper als het ware ging naar beneden we zullen zien wat het allemaal is in het geestelijke ja? de schepper ging in Egypte daalde af en die haalde dat volk uit het midden van de, van de Egyptenaren. Ja. Wat dat betekent? We zullen ook zien dat het, dat de, ho de hogere, die kan naar beneden dalen. We zullen zien ook, dat het Harganat Harosh, zo'n verschijnsel bestaat, waarbij een hogere, dat Bina, betekent dat Yishud, die, die die daalt naar beneden, die benad daalt lager, van de gokma, je gaat zitten als het ware op een kuikentjes, gaat kleiner zichzelf maken, om hen te helpen om te, omhoog te komen. Dat betekent ook, het daalt naar beneden en haalt zijn omhoog weer. Dat is ook wat de schepper ook daalde naar beneden en die haalde, haalde een volk Zaten, gooi mi gooi. En een gooi van een andere gooi. Dus een volk van een andere volk. Maar daar staat ook dat zo so iets. Dat het vraagt naar de dag, naar de eerste dag, enzovoort. Ule miketze elef ha wat vuit ketzei ha-shamayem, ja? Vuit ketzei ha-shamayem vechule. Veegomer. In het laatste boek van uh, de Torah. Eigenlijk is het een herhaling van de Torah. Wordt er gezegd. Mishne Torah. Uh, daar staat het geschreven. daar. De Moshe. Die vertelt aan hen. Hoe. Uh, Tien na. Uh, Voor het laatste. Het laatste woord. Hoe mik En van. Het uiteinde van de hemel. Zerampien. We weten dat ja. ...ade ketzea shamayim... ...tot een andere... ...staat niet maar... ...tot een andere uiteinde van de hemel... We, ...we gomer. Hij gaat ons uitleggen dat. We hebben een beetje daarover gehad... ...ook in de... ...in de otiot van... Uh, ...Rabbi Saba Wat betekent dat? Van één uiteinde... ...naar een an, andere uiteinde van de hemel. Twaalf. Winikra... ...gen... Legiotam wak de Abouayim. En, so en het wordt zo so genoemd. Legiotam aangezien wak de Abouayim. Aangezien de wak van de Abouayim. Dus de zes tienden van de Abouayim. Oftewel, wie is dat? Dat is dan Yersut. Hij zegt zo. De zes de onderste van de Abouayim. Dat is een Yersut. Die ha 13. Uh, Hoe zat de abou Van Want hier zit, dat is 7 onderste van de abou -Ima. Kan Kanaal, zoals boven gezegd werd. Zie dat? Dus, let op wat je ons vertelt. Wat betekent die eerste dagen? 14. We zijn hajamim, shel Abou-Weima, hemarishonim. En de 7 dagen van de abovijmer. Dus betekent zeven dagen van de abovijmer. Dat is ook slaat op die zat, op de op die jishzut, op zeven onderste sferot van de wina. Ja, en zij zijn. Waarom zijn ze dan eerste? Ja. Eerst komt altijd, eerst komt altijd zat. Ja, eerst komt uh, een katnud, en dan kadlut. Hij zegt. We zijn hajamim, shel abou jima, 14. En de ze zeven dagen van de abou jima, oftewel, wat hij ons vertelde, dat is dan zat de bina, of, dus de zeven onderste van de bina. Hem harishonim, zij zijn de eerste, 15. El zijn hayamim de, zo de, zo de zon, zij zijn de eerste. Bij, voor de zeven dagen van de zon. Duidelijk. Eerst komen wie? De zeven onderste, zeven onderste sferot van de Bina, ja of niet? En daarna komen de Bina, die gaat voortbrengen, zon. Ja of niet? Daarom zegt hij dan de zeven onderste van de Bina, die komen natuurlijk eerst. Ja, en daarna komen dan de zeven serapien. Zeven, uh, Duidelijk. En dat heet dagen. Ja, net zo, zeven dagen van de schepen. Dichtief, want dat is geschreven. Vijftien, laatste twee woorden. Haed, ha, haedotie Bachem, Bachem, zestien. Hayom, eda Shamaim, heta Ares. Dat is wat de schepper zei. Wat de uh, moshe zei. Waarschijnlijk. Zei het niet zo. In dat dwarim, in het dat laatste. Deuteronomie geloof ik, hè? Haidoti el-Bachem. Ik heb vandaag uh, tot, getuigen, tot getuigen genomen vandaag de hemel en de aarde. Ja, de hemel, de hemel is zeer aan het ja? En de aarde is, is mal goed. sham want daar, bota parasha, in, die, in dat hoofdstuk, uh, waar, waar hij he over heeft, dus in, dat, in, de, in, de, in de Deuteronomium, in de Dwarim, katuf, pasuk, ze, daar is dit vers geschreven, tussen haakjes staat het waar het is, Dwarim vier, ja, dat in, in de perk 4. en de pasuk, kaf, Waf, oftewel vers kaf, waf. Daar staat het geschreven. Shepirusho 18. Al zivug, zon, Shehem, Nikraim, shamaim Waretz. Dat dat de betekenis daarvan, wat hij zegt: dat ik zal tot getuigenis roepen over jullie, roepen de hemel en aarde. Over jullie betekent de zielen ja die zijn producten van uh, en in en Oekraïne ja? dus over jullie dus ik ga dan over getuigenis over jullie ter getuigenis voor voor jullie roepen zeerantwinnen en uh, de hemel en aarde dus zij hebben jullie zij hebben jullie laten geboren zij zijn de oorsprong van jullie zij moeten over jullie blijven getuigen Shehem, uh, Shamayim waaretz, that that betekent, that slaat op 18. Zivuk, Zon, op de Zivuk van de Zon. Shehem ni Krayim, Shamayim that they heten de hemel en aarde. She is here 19. Hakatu, vlish, more Ule Kayem a Zivuk, let's open what he tell. Dus dat is wat daar in de Torah staat dat die zeg, die zeg, dat de schepper zegt ik heb vandaag of in de, woord met, de, met, ten mo, de ten monde, met bij de monden van, van Moshe hij zegt ik roep de hemel en aarde als getuigenis over jullie wat betekent zegt hij ons hier dat wij moeten zorgen wat betekent ter, uh, als getuigen of ter getuigenis dat de jullie aan wie ik mij richt, dat jullie moeten zorgen dat uh, jullie moeten zorg dragen voor de uh, ziewug tussen de Zeranpin en, en Malgoed. Dat is jullie zorg. Deindelijk? Doe je dat niet, dan wordt de tempel vernietigd. Dan komen de oorlogen, dan komt alle ellende daardoor. Dus ik roep dan, toen was het bij, de, bij het ontvangen van de Torah, ja, het, toen had je ook verzekerd hen dat ik roep, klet op, jullie ontvangen nu de Torah. Ja, dus de, de verbondenheid met het besturingssysteem van Hilal Dus jullie, roep jullie als het ware ter verantwoording voor ter getuigenis, dat jullie moeten zorgen, dat jullie steeds uh, die ze tussen Zeran en pijn en steeds moeten uh, bewaken. Dat was de hele bedoeling van de tempel dat staat in de Jeruzalem. Dat is de hele bedoeling van de dienst van het uitverkoren volk. Dat zij, wat zij ook doen, of die dan doet ook, uh, houdt zich bezig gewoon met een ploegen of, uh, of een uh, bestuurlijke zaken, doet erin toe wat. Dat zij steeds blijven die zwoeg uh, aan, aanwakkeren. Eigenlijk. Dus Zewuk steeds brengen de man op dat pin en ook wat steeds in Zewuk zou blijven. Dus de hele dienst was daar in de tempel, was dat de tempel zelf is het als het ware is mal goed. Het Betamikdash is mal goed. Het gebouw, het huis, betekent natuurlijk niet van steen, maar het binnenste is dan als ook ingericht was, alles was ingericht van binnen ook net zoals Malgoed eruit ziet. Die twee, die twee altaren, waarom ook twee plaatsen bestaan in de malchut? de Malgoed die verbonden is met de bina en een andere malchut die niet verbonden is met de bina. die alleen die Malgoed van de Malgoed is, dus alles is ingericht. De hele tempel was net zo ingericht als de Malgoed van het Zilud. Dus als wij zullen leren Malgoed. Uh, de, hoe meer we leren van de absolute van de malgoed, zullen we meer leren te begrijpen hoe dat wat zich voordeed en hoe dat allemaal de hele, het de hele beeld, alle spulletjes die dan stonden in de tempel. En zij moesten zorgen door al die op, op et cetera, gezang, et cetera, zij moesten zorgen daarvoor, dat daarin, in de tempel, zou Dalen, afdalen wie? Zerampien. De kracht van Zerampien moest ervaren, ervaren worden hier beneden. En de Kohen Gadol, de, de hoge priester, hij was een directe, direct verbonden, moest direct verbonden zijn met de gesed van Zerampien. Duidelijk. Hij moest ook hier op aarde alle gisset moest komen van, die, van, die, van het werk van die hoge priester. Hele gisset alle genade in deze wereld moest komen van hem. Dus alles, alles moesten ze bewerken op de manier dat deze de woek steeds moest plaatsvinden. Net zo, proberen zoveel mogelijk te maken als Abu dat kan niet bij Zerenpien en ukwa. Ja, must zijn permanent in de volmaktheid. Maar Pin en ukwa niet, soms wel, soms niet. Ja, en het, waarom? Het is, hangt ook van ons af. Dus daarom moesten ze ook in de tempel, in de Betamikdes, steeds nacht en dag en nacht dat wakkeren, wakkeren, steeds nachts moesten ze ook, ze, moesten ze ook steeds brengen de overs. De andere restanten van de overers ja, vlees, etcetera, alles moest, waarom, het moest, dag en nacht moest het onophoudelijk 24 uur geen seconde vrij geen moment vrij waarom slaapt wie slaapt de, de, de hogere slaapt niet dus de, hogere, de krachten moeten steeds aangewakkerd zijn Net zoals wij, s'nachts slappen we maar de, de verwarming die say, de is aan. Of een klein beetje aan. Des, iemand moet het wel toch waken voor ons, ja. Geen verwarming, wat, wat is dan? We hebben geen leven. Dus <coughs> so alles is verbonden. Uh, dus dat is wat hij zegt ons, dat in dit pasoek in deze pasoek pasoek is dan een vers. Hij zegt, dat was voor ons dan als het ware de, de dat zin speelde daarop dat ik breng dus getuigenis over jullie. De hemel en aarde betekent dat jullie moeten waken voor de zeevogel tussen zeerantpint en malchut. shehem dat zij heeten Shemayim de hemel en de aarde. Shehisheir hier in Hakatu le shmor, Ze is hier et aziwuk, dat het hele geschrift uh, uh, waarschuwt, kan je zeggen, om, om na te leven, om le om te bewaken u en te vervullen, de zivuk. Dus, eigenlijk, erg belangrijk wat je ons nu vertelt, dat wij weten hoe dat functioneert. Weten wij dat wel, dan weten wij waarom moet ik dan man steeds man uitbrengen. En maar als ik me lekker voel, waarom moet ik dan dat doen? Ja? Of je je lekker voelt, of je je niet lekker voelt. Of je wel behoefte heeft, of je geen behoefte heeft, moet je wel man. man blijven steeds man uh, aanwakkeren, eh? Of je een rechter, maar dit is niet betekenen dat, dat jij steeds dat de mens steeds uh, zo'n beetje gefixeerd raakt, er. Absoluut niet. Want jij kan het doen via de re via Het is altijd man. Wat betekent man op man aanwakker? Altijd doen we dat via de welke lijn? Man gaat via welke lijn? Altijd. Huh? Uh, Daarna zegt de man. Hoe, hoe heffen we de man op? De Rechts, links of midden? Daarna zegt... Dan zegt hij links. Jij zegt? Henk? Ik denk dat je hier zelf overeenstemming moet komen. Dus, dus met wie? Met andere, met andere studenten? Ja, <laughs> nee, nee, ik denk wel. rechts. Okay. My my rechts? Oké. Hij denkt rechts. Oké, maar wat? Ik bedoel, de man hebben wij omhoog. V via links en voor links. Uh, Oké, okay, ik zal vragen waarom. Uh, wat jij, wat Marcos zei I I midden. Oké, okay, Marcos zei midden. Wie, wel, wie nog meer andere? Midden. Ja, ook, het is de... Ook midden. Eerst rechts, je moet prijzen. Nee, dat is dat iets is anders. Wat je wil de man opbrengen. Kijk, wat je zegt, is dat je moet eerst um, uh, omhoog, alles wat van beneden omhoog komt, natuurlijk komt altijd naar de linkerkant, dat bedoel je. Ja. ja? Okay. Maar, maar, omdat, maar wij, als we doen man, wat bedoel is van de man? De man, waar moet komen, dan komen de man. Maar, maar waar, moet zomen, waar moet het komen? Tussen wie? Tussen wie? Tussen Chokma en, dus, en tussen Bina. Dus het tussen het midden moet komen natuurlijk. Duidelijk? Ja, maar die moet tussen hen, tussen hen komen. Ja, net zoals het Russisch met papa en ma. Dan komt een kind tussen hen, tussen die beiden en zegt. Zo eh, eh, so een beetje zo. So, gaat, gaat. Ja, bij ons thuis ook. Alles. Uh, Iemand van ons wat met een beetje stem harder of iets ja, zegt, so. dan komt de poes direct tussen ons. Als ja. ja. mijn vrouw zegt, ja. dan begint het ja. it, iets zo, so. Micha, Micha, misha. en dan de the poes direct, direct, kijk zo, so, <laughs> gaat mij <mee> verdedigen, gaat mij verdedigen. <laughs> ja. right? Dus moet wel, dus moet wel, dus, ja, dus, man moet altijd in het midden komen. Ja, omdat die moet, oké, okay, die moet in het midden zijn, die moet dan tussen Kochma en binnen zijn. Wij imlo, en indien niet, indien niet, indien niet, ja, indien niet, als men dat dus niet doet, als men die man niet opbrengt, twint, als men niet zorgt, als men niet blijft de Zivouk uh, aan, uh, uh, als men niet waakzaam zijn over de Zivouk, twintig. Mashira, Masgira dan waarschuwt ons het hele geschrift. Kijk nou hoe we dat leren. Dat is een heel ander. Heel ander heel andere oud testament. Wat wij leren hier. Dat wat, er, wat daar staat. Kijk nou wat, wat wij over leren. we En dan staat het daarbij geschreven. Direct daarop staat het. Als je dat niet doet staat het. Wat gaat het gebeuren? Hij zegt ki awad abdoon, maher, alle arts, want jij zal zeker, eh, teloor gaan, ja, abdoon, jij zal zeker verloren gaan, snel, jij zal zeker snel verloren gaan, maher, me'ala arets, of, verloren of niet, het gaat nog een ander woord, mijn abat. dus, zeg je dat, een ander woord, verloren, avat is, dus, uit de uit, aarde, jij zal, je zal, je zal worden van, van de aarde, van de aarde word je dan. Van de aarde word je weggevakt. Word zoiets. So dan zal je snel van de aardbodem, zal je wel weggevacht wegge, wo, worden. De, als je dat niet doet, dus als je niet blijft aanwakkeren deze woek tussen zeer en pin en is het dan is het zo, so wat betekent dat? Dan zal je geen honderd zegeningen ontvangen. En als je geen honderd zegeningen gaat ontvangen, wie kan je helpen dan? Eigenlijk, niemand kan je dan helpen. Waarvan kan je hulp ontvangen? Daarom staat het ook ergens anders. De andere de grote uh, profeet zegt dat. Nee, oh nee, ook daar, ook in de Torah staat het ook. Dan zelfs als je dat niet doet, staat het. Dan zal de hemel voor jou als, koop, koper, koper? als koper worden. Koper. Of koper? Koper. koper. Als koper. Dus als metaal, koper. dat zal, zal niet meer blauw zijn, als, maar als koper blijven. Als koper blijven betekent dat de hemel zal pijn dan ook niet, niet contact hebben met de Noekwa. Dan zal de hemel, hemel jouw rug toekeren. En dat betekent dan is het net als koper, de, de, de, de kleur als koper, betekent net dien. Uh, 21. We zijn ma aider. En dat is het geheim van wat, wat de zoger zegt. Ma aider. De naam Ma zal, uh, zal uh, ik tot getuigenis uh, nemen. De naam, dus de ma, jouw ma, de toestand van de malgoed, in haar verheven toestand, in haar uh, toestand van wanneer de ma, ma staat in de jirsut. Dus de al... al uh, al Eilu Meja, 22, Brahgood, harti otach of, of het gaat, Le Shambram, Valaas, Otam, over, hij zegt zo, over deze honderd zegeningen, ja, want we hebben geleerd dat, dat Meja, Ma, Ma, Mem, He, dat de wijzen hadden gezegd, dat, het ook, dat moet je niet lezen niet als ma, maar als mea. eigenlijk als honderd. Waarom? Als wanneer de maalgoed staat in de tuna, oftewel in de plaats van de vrouwelijke plaats van de jirsut, dan verkreeg ze dan honderd, het getal honderden. Ja? De jirsut is honderd, honderden. Hij zegt, daar, over deze honderd zegeningen, Isharti Otah, Otah, Otah, omdat dit in de Torah wordt, richt hij zichzelf tot de mannelijke. Over deze honderd zegeningen heb ik jou gewaarschuwd. Lishamram om zij te bewaken, wil tam en om zij te doen. Wata en jij van de Torah spreekt tegen jij, ja, jij, ja, in de mannelijke. 23. Avarta. Eh? Aleihem. Lachen. Nitkayem. bahem Chasle Kiabad. 24. Taabdun. Maher me ala aretz. Vata. En jai. 23. Uh, uh, avarta. Aleihem. Ja dat. Jij hebt het overtreden, overtreding gepleegd. Jij, hij had zij overtreden, overtreed, overtred, overtrad, jij overtraat zij. Dus die honderd zegeningen, die lachen niet kayem, daarom, niet kayembachem, daarom wordt bij jullie, voor jullie van toepassing. Uh, God verhoede zegt hij. Uh, daarom slaat het ook op, op, op jullie. Dat wat staat geschreven? Gaat het op voor jullie wat geschreven staat? Ki abad tabdoen, doen, maar her, want jij zal zeker uh, uit, uh, snel uit de aarde verdwijnen. Ja? Niet verdwijnen, maar tabbaat uh, weggevaagd worden, zoiets. We goeden, enzovoort. Duidelijk wat het is. Dus. Dat het waarschuwing is dat om niet, om steeds aanwakkeren die zeeboek. 25. Doen wij dat niet, dan, de waarschuwing was er wel in de Torah. Dus als wij het niet nauw nemen met wat in de Torah staat, dan, wij zijn gewaarschuwd. En wie is gewaarschuwd dan? Hoe zeg je dat? De stelt voor twee. Huh? Een gewaarschuwde mens telt voor twee. Ja, een gewaarschuwde mens telt voor, voor twee. Telt voor twee. Kijk nou hoe goed is het in, in het Nederlands staat. Het. Telt voor twee. Duidelijk. Die heeft dan echt de kracht van twee. En de linker. En links. Rechts. Rechts en links. Die heeft dan beide. Die is pas. Staat op twee voeten. Wie die gewaarschuwde is. Die is pas. Ja, dat is niet. Vier voeten. ik huh? Vier voeten kan ook. Doe er niet door. Vier voeten. Als je, als je maar stevig blijft. Michaël, betekent dat van de aarde weggevaagd worden feitelijk dat je geen waarneming meer hebt van de mag goed van Natuurlijk je doet? Natuurlijk, dat jij, dat jij geen, betekent precies wat jij zegt. dus wat zegt hij dan, dat van de, van de aarde weggevaagd wordt? Betekent dat jij die aarde niet kan beleven, de aarde is maar goed. Ja? Dat, jij, dat jij ook kan niet waarnemen wat voor jou, aan, wat, is, wat is aan jou. Uh, voor jou voorbestemd is. Die zegeningen kan je dan niet ervaren. Dan, is het dan heb je geen leven meer. Dat is wat je ons vertelde. En dan verkreeg je alle, alle narigheden en problemen. En want. Ook de volkeren van de wereld. Iedereen had toen de tempel nog intact was... Toen was het zo, staat ook in de zogenaamde: dat, dat het volk Israël, als het ware, nam uit als het ware, het beste, en gaf aan de anderen, andere, dus wat er overgebleven was, als het ware, van die diensten, als het ware, gaf aan anderen, die ontvingen als eerste de zegeningen, van boven, het volk Israël. Wat betekent dat? dat zij stonden in verbondenheid, ze moesten verbonden blijven. En omdat zij, het volk Israël, dat betekent de kilim van geven. Duidelijk, eerst, die moeten altijd eerst ontvangen. Duidelijk, eerst moet de kilim van geven ontvangen, ja of niet, boven de tabur, boven de parsa, En dan moeten ze geven aan de kilim van ontvangen van de volkeren der wereld. Duidelijk, ook hier klopt het allemaal. En dat was het, toen zo was het, dat als, al het eerst oh, zij ontvingen. En daarna gaven ze ook aan andere volken. En na de vernietiging van de tempel, zegt hij dan, de Zoger: en jullie moeten, nu moeten jullie halen het bij de volkeren der wereld. Ja, nu is het zo, dat de volkeren der wereld, als het ware, ontvangen, ontvangen dan de crème de la creme, als het ware. En jullie moeten bij hen zich voeden, jullie voeden, onderhouden, jezelf. Dus dat is een absolute verschil, duidelijk. Wat betekent dat? Ze moeten ten dienste zijn... van de andere volkeren. Dat betekent niet... algemeen gezien. Betekend dat betekent dat... eindelijk betekent dat... eerst moeten ontvangen... altijd... Uh, zuiveren zichzelf. Uh, de kilim van het geven. Dat is dat ik in elke mens. Zowel in het algemeen als in het bijzondere. En dan kunnen ze doorgeven... aan de volkeren der wereld. Dat is normale volgorde... want... Zo so is het. Kom van boven de zegening. Als jullie dat niet doen, dan wordt het omgekeerd. Dan gaan jullie werken voor de volkeren ter wereld. Eigenlijk. Ook in het algemene, ook in het bijzondere. Maar dan jullie blijven dan van hen ontvangen dan wat zij aan jullie geven. Ja? En niet andersom. En zo is het met ons ook. Eerst plaatsen jezelf jou altijd jouw kelim van het geven. En van de kelim van het geven kan je stap voor stap ontvangen in de kelim van het ontvangen. En niet omgekeerd proberen te doen. Even. 25 We zijn ma bahu. Gavna, 26, Mamash, Atrit Lach, Beatrin Kadishin Bechule. 25. We ze show merit, that is what he said, the Zogar, on the Zogar, <coughs> what we do here. Ma Adamelach, Then Yaunam Nam, Ma Adamelach, ah, he said so, Ma adamelach, waarmee zal ik jou vergeleken? Ma, ja, me, me, moet je me uitspreken, ja, geloof ik. Me adamelach, niet ma, omdat het ma, normaal ma, maar, maar omdat het volgende woord begint met een klinker, dan moet je dat als me uitspreken. Dus, me adamelach, waarmee zal ik jou vergeleken? En dat is als we normaal lezen. Maar wij weten dat het ma, mem en hei, wat betekent dat? Dat is dus een, de naam van de Malchut in haar verheven toestand waar zij, waarbij zij wak de gadloed heeft, of zes tiende van de gadloed heeft. Dus waarbij zij staat in de jirsut. Dan zegt hij dat ma adamelach bahu gavna dus ma zal ik uh, vergeleken waarmee zal ik jou vergeleken? En dat zit ook dat ma uh, bahahu gavna, op dezelfde manier, echt, dat werkelijk, mamash. A uh, tred lag, zal ik jou, jou, uh, zal ik jou geven, betekent gadluut geven, altijd kroontjes geven, atara betekent kroontjes zal ik dan gadluut jou geven, want zij heeft alleen zestiende. Dus de, de bovenste dat wat ontbreekt jou tot de godluid, dat zal ik jou geven. Dat het lag zal ik jou geef uh, uh, ik jou uh, de kroontjes, atrin atriencadischin in de heilige kroontjes. Wat betekent heilige kroontjes? Kadischin betekent al godluid, volle godluid. Kadischin, kadosh is alt, altijd is al betekent al de uh, uh, Orchaia, het lichtgaia dat is dan dus met de heilige uh, kroontjes enzovoort, wechule enzovoort. enzovoort 27 keir shehubra la yagdav als als, als stad hij bedoelde, bedoelde op op Jeruzalem het wordt over Jeruzalem gezegd. Als, als de stad, Shechubra la Yagdav, die verenigde tot zich, bij elkaar, alles bij elkaar. Sorry. elu en je ons uitleggen wat betekent dat, die verenigde alles bij elkaar. elu <coughs> meja 28, Habrachot. Shegenukva mekbellet meer as pin bazivuk want deze meer as van want deze honderd zeichingen. Shegenukva mekbellet di de nukva ontvangt meer as pin Bazivuk vug, van deze pin in deze vug, de ma van de ma van ma van de nukva. De volgende pagina. Yudget. Uh, 18. De rechter De rechter kolom. De regel 1. Hen basot. Aliyatam le Die zijn. Dus die honderd zegeningen. Die zijn in het geheim van. Hun opstegen naar Jirsut. Van wie? Van wie opstijging? Van de opstijging van de zon naar Jirsut. Ja, dus de zon die ontvangt. De Zoon die, die ontvangt. honderd uh, zegeningen. Ja? Wanneer zij opstegen Terwijl wanneer zij opgestegen zijn. Naar Jirsut. Ja, want Jirsut is honderden. vinasa, pin. Net over de ons vertelt, we na Saha Pin Saba. En Ziran Pin die steegt opnieuw naar boven de Tabor van Arihan Pin. Ja, zo we dat zien. En die opnieuw naar boven de Tabor waar de Yisut staat daar bekleed. Dat zegt hij dan, we na Ziran Pin en Ziran Pin wordt. Lefgenat, Yisrael, Saba, die voort tot het aspect Yisrael, Saba. Eindelijk, mannelijke, die komt op de mannelijke plaats. Een vrouwelijke, komt op de vrouwelijke plaats. Eindelijk, waarom is het zo? So? Daarom staat het ook zo geschreven in het Torah, dat een man moet niet een vrouwelijke kleren kl kl dragen. Een vrouwelijke, moet vrouwelijke, een vrouwelijke, een vrouwelijke, moet een, een, een, een, een kleren dragen. En wat betekent, hoe de, de, de Torah zich bezig met de mode, ja, of met de, de gebruikelijke, menselijke gebruiken, nee. Betekent mannelijke, Die moet opzetten naar een mannelijke plaats. Vrouwelijke moet naar vrouwelijke plaats, betekent geestelijk. Dat deze iran pint, die, die, die, die komt dan tot het aspect Israël sabbat. dus naar de rechterkant uh, van de Jirsul. We gaan ook wanasta, levshina, tuna en wordt. Tot het aspect Tfuna ja, aan de linkerkant van de Iersoet. 3. We asnasim hou rood schelab, zot mea brachot, en dan worden haar lichten tot het geheim van honderd zegeningen. Kmo hou kmo in het Tfuna-kanaal, net zoals de lichten van dit Tfuna. De lichten van dit funa, die zijn honderden. Zoals boven gezegd werd. Duidelijk, kijk, hoe, hoe, hoe gaat het te werk? Uh, zeeranpien en Nukwa, die stegen op nu naar Jishud, Ja, Hij komt staan, hij gaat de zeeranpien bekleiden, het mannelijke. Waarom? Hij kan putten van alleen van het mannelijke. Hij gaat bekleiden de... Israël saba, dus mannelijke kant van de van en de Nukwa die had de de dit Funa, dus de vrouwelijke gedeelte. Ah, nu, nu kunnen ze wel ze maken hierboven. beneden, on, op hun eigen plaats stonden ze gewoon rug tot rug. Ze konden daar niet. Let op wat ik vertel. Op hun eigen plaats, dus onder de taboor van Arihantin, konden ze ze niet maken. Ze, ze, waren, ze hadden wel relatie, maar rucht terug. Waarom? Onder de taboor, daar voelen toch wel klipot. Daar kan kunnen klipot ook aan de, aan de klipot, waar zijn de klipot altijd? Daar waar gebrek is. Ja of niet? Waar gebrek is. Dus daar onder de taboor hadden ze gebrek. Hij was ah? absoluut. Dus dat is zo so nieuw vanaf de absolute kan niet meer zivook gemaakt worden op zijn eigen plaats van de zon kunnen niet meer zivook maken onder de tabor, onthoud het de goed. Dat is dan de provisie, dat is dan is de voorzienigheid in de absolute getroffen om niet meer herhalen die Big Bang zoals het was in de wereld Nicodem waarbij, waarbij het licht kwam onder de Parsa en daar was, was het breken van alle verbanden ja, dat is het breken van Kirin, en daarom is het in het is het niet meer mogelijk wil je, wil, je, wil, je, wil, je, wil je correctie doen, moet je altijd boven de Parsa komen daar ga je ze ook maken oké, okay, het is eigenlijk niet jouw zivuk het is eigenlijk ter, uh, ter gratie. Yeah? zeg dat. eigenlijk is het te danken aan jishud en de volgende stap is te danken aan abou jim als je nog een stapje omhoog gaat, duidelijk want dat is bij hen eigenlijk van hen straalt het zij beschermen jou als het ware tegen die, tegen die klipot, et cetera, et cetera dus zij nu steeg op, Zeran Pin staat nu aan de kant, ja, dus die, die omhult, als het ware, de Israël Saba. En die Israël Saba, die schijnt aan hem, ja, die hebben dan de kracht van, uh, op deze plaats, want niets verdwijnt in het geestelijke. Jezus staat nu, waar, op dat moment, waar staat nu Jezus? De Jezus staat nu, is waar naartoe gekomen? Naar maar hier verdwijnen ze ook niet op de plaats. De plaats bepaalt. De plaats waar de jist stond, die bepaalt. Ja, duidelijk. Ik heb ook met mensen, heb ik ook Bij mensen ook bij, heb ik bijvoorbeeld, ja, de mensen, sommigen die zeggen, nou, in die, in die weken ga ik nooit wonen. Om daar gaan ergens boodschappen doen. Nooit. Ja, ik ga liever meer betalen, maar in andere week, ja, Ik bedoel... Moet so je gewoon als vergelijking hebben. dat. Zo is het ook. De plaats is altijd bepaald. Als het de plaats van Jersoet is, blijft altijd daar plaats. <laughs> de krachten zijn altijd daar aanwezig van de Jersoet. Dus hij, Zeran Pin, bekleedt nu Israël Sabah. Dus Israël Sabah betekent oude Israël. Sabah is een grootvader. Zo, waarom? Zo. En zij, en de NUKWA bekleed, de linkerkant dit Dus nu kunnen ze wel dat doen. Waarom? Binnen hem schijnt nu de kracht van de bina, mannelijke kracht van de bina. En, en bij haar vrouwelijke, dan kunnen ze ook bij hen die maken, terwijl zij beschermd worden. Boven de, de parsa. Altijd onthouden ze dat goed. En dan kunnen ze nog verder steken. Nu, zeer en binnen noekwa, op de plaats van de Jishut verkregen zij Gadlut Alef. Ja, wat betekent dat? Zij worden dan net zo als Jishut. En jishut is, is heeft de kracht van Neshama. Eigenlijk Jishut. Neshama, dus Gadlut Alef. En dat is wat zij dan verkrijgen ook. Vier naar de Wa Waal ze omerakatu. En daarover zegt uh, het hele geschrift. Vijf. Ke'ir Shechubra la Yagdav, als de stad, het doelt op de Jeruzalem, Shechubra la Yagdav, die verenigde tot haar, zij allemaal samen. Wat betekent dat? Ke'i hanukwa, hanikra zes ir. Die noek, wat want de Noekwa? Die eer heet, die de stad heet, stad he, heet. Niet Gabra, im wat is verbonden, werd verbonden met de woon samen zeven, Hanukwa leeft geen het en de nukwa is geworden tot het aspect funa duidelijk als, wat de lagere, als een lagere komt naar de hogere, die wordt als als hogere ja, als betekent van de linkerkant komt het te staan ja duidelijk, eh, het is net zo, wat betekent dat als een lagere komt naar een hogere, die wordt als Hogere. Wat betekent dat? Wat betekent dat die wordt als? Ja? Als, betekent, als betekent niet dat jij wordt echt helemaal. Er bestaat een meester en bestaat als meester. Iemand als als meester. Ja, die wordt als een. Laten we zeggen zo dat een meester bestaat. En de meester nu gaat we ziek is of weet ik niet met vakantie, weet ik veel. En dan en zijn dan plaatsvervanger of uh, een leerling die komt op zijn plaats dan wordt hij dan op dat moment als meester hey, verschil is er tijdelijk, dan wordt hij als meester als betekent nog niet betekent aan de linkerkant staat alles wat lager, lagere die stijgt op dan de hogere wordt aan de linkerkant als het ware is maar hoe zeggen we dan van zeer aan Pien dat zeer aan Pien komt aan de rechterkant maar wel aan de linkerkant van de Israël-Saba. Duidelijk. Die wordt als het ware... Duidelijk. Dus jij kan opstegen, iemand kan op rechts kan mannelijk. Hij kan gewoon op, opstegen naar een mannelijke, ja of niet? Maar dan staat hij toch wel links, kwalitatief, links van de mannelijke waar hij opstegt. Duidelijk. Zee Rampin, die steekt... Huh? Hij bedekt precies, dus hij is dan als vrouwelijke ten aanzien van de manlijke waar hij je had opgestegen, is hij man, is als vrouwelijke. Nog niet helemaal, allemaal beide zijn manlijke, maar hij is toch wel ten aanzien van de andere is hij als vrouwelijke. Nou, kijk nou bijvoorbeeld uh, Elisha, de grote Elisha, uh, die doden kon opwekken. Dat hij was, Elisha was, jarenlang was, of jarenlang, hij was uh, in leer bij, Rabbi, bij de profeet Eli, Elia. Ja, en wat, wat wordt over hem gezegd, over de Elisha? Niet dat hij zo'n groot leraar was, en zo'n groot, dan, maar wat, wat wordt over hem in de Torah gezegd? Dat hij, zeg het, wa, uh, de handen, zeg het, hij... Schonk, ze, hij giette het water, naar de handen van, ja, op, de, op de handen van die, uh, Eli, bij het wassen van zijn handen, dus hij, hiel, hij hielp hem met het wassen, zeg je dat in het Nederlands, dus gewoon, hij schonk het water, als het ware, op zijn, got, water goot op zijn handen, bij het wassen, dat was zijn dienst, aan zijn meester, Eigenlijk. Omdat, waar, wat betekent Hij was de handen van zijn meester. meester wat betekent dat? Betekent dat zijn handen, dat is dan, no? wie, wie, wat is dan handen in het geestelijke? geset en gwora. Wat heb je gedaan dan? En de handen, dat zijn, die handen, dus die, die, dus die palmen, of ja, de handen echt waar de vingers zijn, dat is dan de hoogste gedeelte van de geset en dat is de meeste, de hoogste gedeelte, dat grenst aan de, pars, aan, de, aan, de mpo, aan de pe, aan de mond. Ja? Dat is, dat is wat, heeft betekend, wat heeft betekend, dat hij sch schonk water, dat hij, dat betekend, dat is, hij kon bevatten alleen de, vanaf de handen van Eli, Eli. Waarom schoon die, dat kon hij wel bevatten, maar het hoofd van Eli kon hij niet bevatten dat op die manier zal je dat leren, hoe dat in elkaar zit. En daarom, toen uh, Eli had hem gevraagd, wat wil je? Dus, voor het heengaan van die Eli, want Eli werd, werd in een wervel, wervel, zo'n tornado, tornado zo'n soort tornado was het, en hij is meegenomen naar boven. En dat kon ik niet vatten. ik kon niet alleen niet vatten, ik kon het ook niet begrijpen hoe kan dat het lichaam is toch niets. Hoe kan het lichaam nou naar, naar omhoog gebracht worden? En het lichaam blijft leven. Hij blijft altijd leven, die Eli, In zijn lichaam. En de Torah vertelt het ons. Hoe kan je dat begrijpen? Hij kon het absoluut niet. En dan. En verschrikkelijk. Ik wil dit graag niet alleen weten. Ik wil alleen. Voel dat? En de zoger, alleen zoger. geeft wat het. Kan je dat anders? Hoe, kan het, hoe kan het fysiek iets wat, wat, van, van geboren is, wat geboren is van de vrouw, ik bedoel van een vrouw zeg zo, zo, ja, de vrouw iets wat tot aarde behoort, naar boven gebracht worden en blijven leven. Hoe kan het leven? Ja. Je kan wel uh, lig, een, een lichaam gewoon uh, lanceren, ja, en en die blijft al rondjes draaien, maar is het een leven? Dat betekent niet geen actief leven. Maar hij is als, als engel, hoger dan engel zelfs. En hij bleef leven. Hoe dat zit, kom wel. Kom wel, zeker, we zullen het erover hebben. Maar dat is, dat is iets wat boven alles komt. En als je dat leert, dan zeg je dat nou. Welk wat gegeven is aan de mens. Alleen wij moeten het wel willen. Alleen willen ontbreekt. Niet kunnen, willen. We moeten alleen willen. Kunnen is niets. Eindelijk. Willen. En niet denken, oh ik begrijp. Huh? En de waarom moment met meneer moment. Niets staat voor de wens. De wens is voor alles. Onthoud mm -hmm. dat erg goed. Alleen jouw wens van jou wordt verlangd. Niets anders. Wat ik begrijp dat uh, absoluut niet belangrijk. Voor mij was altijd belangrijk, dan, wat, wat, hoe begrijp ik dat? En dan moet je prijs geven, dan ga je pas begrijpen. Zonder dat te willen bemachtigen, en dan gaat het over. Zo, net als druppeltjes van balsam komt in jou. Nog even dat afmaken. Heb je nog? Kunnen we nog even dat, een paar minuutjes nog. Uh, Kia we hebben gezegd, de die heet Zes Ier, die heet Stad. Niet Habraim at vuna samen is geworden, net zoals de funa zoals we gezegd hebben. En nog één zinnetje, zeven. We hiemen Kabelet Misham, en zij ontvangt van daar, dus van wie, van daar, van de plaats van de funa. Zij ontvangt van daar acht. amogen dit de De morgen van de funa. Nikra Hanikraim, Itrin Kadishen, die heeten de heilige Kronjes, En dat betekent dat gadlood. We asnikra. We asnikra. En dan heet het negen. Klilat Jofi. Uh, Mesos kola arets. Klilat Jovi. Het, het, het de verzameling van de beauty. Van de schoonheid. Mesos kola arets. Gejubel van de hele aarde. Om um Scholtano, die al alma en zij ontvangt de heerschappij over de wereld, die nu kwam. dan. Deindig. in de toestand wanneer zij staat nu in de jrsu, zij ontvangt nu de heerschappij uh, over de wereld. Betekent dat zij wordt bekroond als het ware. Zij kan nu dan uh, ontvangen de heerschappij van de uh, from the European New a pause. <clears throat>